Hier is dat gelijk hier. Ja. Landscape. en sound. Soundscape. Had jij daar wat van gehoord, van Soundscape? Hm? Had je wat gehoord van Soundscape? Soundscape? Ja? Ja, is dat jij uh, geluid hoort en dat jij uh, dan uh, een soort van landschap erbij visualiseert. Ja toch? Ja. <laughs> nee, we nee, ja, nee. Heeg, heeg ja dat is heel interessant wat hij zegt weet je waarom eh, soundscape staat eigenlijk voor de voor de geluid de geluidsomgeving maar het grappige is wat ik neem nu al dit geluid op hè, wat je dus net zegt en als je dat dan eh, op moment komt het op de geluidskaart hè? en dan zit jij thuis en dan klik je dat aan en dan hoor je dit geluid en dan krijg je meteen visuele beelden ervan. Ja. Dus het is ook heel leuk om het op die manier te koppelen aan een kaart. En maar het is ook een combinatie van landscape en, en sound eigenlijk. Dus, ja, daarom. Ja. Maar ben ik ben wel benieuwd, ben jij je bewust van? van, van, van van de omgevingsgeluiden. Ligt eraan nee. ook geluid dan? <laughs> Denk ik aan die gesprekken ja. later. Nee, twee maal sterren. Gewoon de normale geluiden van spoorwijk. Ik Ja, wat. Wat zijn normale geluiden van spoorwijk? Dit mensen babbeleuen, je weet toch, ja, ja. schreeuwen, kinderen en scooters. Kinderen, scooters, sirenes, bommes. Uh. Nee, maar serieus, je weet toch, vogels. Ja. Vogels. Dat is wel vogels. Dus kijk, ja, wilde vogels, maar eh uh, Ja. Ja, vogels. Heb je hier ook van die groene pakieten bijvoorbeeld? Nee, wij. Dan merk je dat ze Nee, deze rij zo. Ja. Oké. Ja. Zo heb je iets die het heeft van deze omgeving. Het is echt zo. En de geluidsomgeving die wordt ook veranderd door, uh, door de architectuur, hè. Maar dit is een pleintje. Ja. Dus het gaat ook over de weerkaartzing van geluiden. Dan moet je opleggen, dan moet je uitleggen. Het is heel open. Kijk, en deze dieselgeluiden hoor je ook vaak? Ja, ja. die zie je ook heel vaak.